Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het Brusselse OV-bedrijf roept zijn chauffeurs op om morgen weer te gaan werken. Er wordt sinds zaterdag gestaakt nadat een collega onder diensttijd werd doodgeslagen. Het Brusselse openbaar vervoerbedrijf sloot vanavond een akkoord met de regering over extra maatregelen. Zo komen er 400 extra politiemensen in het Brusselse openbaar vervoer bij. De vakbonden willen het akkoord eerst voorleggen aan de leden. In Wessum bij Roermond zijn een vader en zijn zoon zwaar gewond geraakt... toen een gasfles op hun plezierjacht ontplofte. De moeder raakte licht gewond. De oorzaak van de explosie is nog onduidelijk. De ontploffing veroorzaakte geen brand op het jacht, maar de ravage is groot. De Israëlische politie heeft in de plaats Bat Yam een Nederlander neergeschoten... die zou hebben gedreigd met een slachtpartij. De man van 30 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Nederlander had twee huisgenoten tijdens een ruzie bedreigd... en gezegd dat hij op straat mensen ging afmaken... De gewaarschuwde politie nam de vluchtende Nederlander onder vuur. Facebook koopt voor een miljard dollar het bedrijf achter Instagram. Deze populaire foto-app werd anderhalf jaar geleden in eerste instantie gelanceerd voor de iPhone. Maar sinds vorige week is er ook een Android-versie van. Met Instagram kunnen smartphone-bezitters hun foto's eenvoudig een kunstzinnig effect geven. Oud-KGB-agent Leonid Tibilov wordt de nieuwe president van zuid ossetië Hij won de verkiezingen van gisteren met iets meer dan de helft van de stemmen. Tibilov wil Zuid-Ossetië herenigen met Rusland, maar de internationale gemeenschap ziet Zuid-Ossetië nog steeds als deel van Georgië. Dat land noemt de verkiezingen daarom illegaal. Het weer, het regent hele nacht door en langs de kust waait een krachtige tot harde zuidwestenwind. Morgenochtend trekt de regen richting het oosten weg en in de middag klaart het vooral in het westen op. Dan wordt het een graad of 13.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 Dit is uh, CFM Radio, het laatste uur. Het programma begint, dus uh, Christen worden geïnterviewd. Uh, die uit Zandvoort komen of in Zandvoort wonen. Vandaag hebben we een gesprek met Henny van Peteren. Geboren en getogen Zandvoortse. Henny, kun je iets vertellen over je jeugd? Ja, ik ben dus geboren in Zandvoort. En uh, ja, ook hier opgegroeid. De meeste mensen die kennen wel de drukkerij van Petergem. En uh, ook de boekwinkel van Petergem. Dat uh, is van mijn uh, familie geweest. Mijn tante Marta die stond altijd in de boekwinkel. En uh, mijn vader uh, en zijn broer. En eerst natuurlijk zijn vader, hun vader. Die uh, hadden de drukkerij. En uh, ja, dan, uh, daar waren ze natuurlijk heel druk mee. De hele familie uh, die zat er eigenlijk in. Het is wel, misschien wel leuk om te vertellen. Mijn opa en oma, die hadden dus het idee dat ze geen kinderen zouden krijgen. Dus die dachten, nou we beginnen allebei een bedrijf. Dus opa die begon de drukkerij. En oma begon de boekwinkel aan de Kerkstraat. En toen kwamen er toch vijf kinderen zeg. Dus ze kregen het heel druk. Dus toen waren ze altijd met die drukkerij en die boekwinkel in de weer. En de kinderen die gingen dan ook allemaal in die bedrijven helpen zeg maar. En zo hebben ze dus ook een, een kindermeisje in huis gehaald. En later zijn de, de zoons van dat kindermeisje, zeg maar, die hebben de drukkerij overgenomen. Dat is de familie De Rode. Dus dat is wel grappig. Dat, uh, ja, eigenlijk wij als uh, nazaten van, de, van Peter Gems, ik Henny en uh, Volkert, mijn broer, die is arts geworden. En mijn andere broer Martin, de jongste. Die is econoom geworden. Dus ja, wij hebben allemaal de bedrijven eigenlijk niet overgenomen. En de, die andere familie dus wel. De familie De Rode. Dus dat is wel grappig. Dus dat bedrijf en boekwinkel op straat in nergens ergens ontwoord. Nou, destijds hebben hun het overgenomen. En nu zijn hun ook, ik denk alweer vijf of acht jaar geleden daarmee gestopt. En ze zijn ook al richting pensioen. Ze maken een mooie reis, heb ik begrepen. En nu zit er een... Een soort leerwinkel of een kinderkledingwinkel inmiddels in, uh, in de kerk staat nummer 28, dat pand uh, waar de boekwinkel was. En daarachter is uh, de drukkerij, is geen uh, bedrijfspand meer, maar dat is, dacht ik, een woning geworden, waar mensen dus uh, privé wonen. Ja, bedankt. Je bent uh, christen geworden? Uh, je bent niet christelijk opgevoed. Uh, hoe, hoe is het zover gekomen dat je christen bent geworden? Nou, het was op een gegeven moment, ik was een jaar of twintig, uh, dat ik uh, meemaakte dat mijn ouders uh, veel ruzie hadden en eigenlijk gingen scheiden. En toen uh, zette mij dat aan het denken van, ja, wat is nou blijvende liefde eigenlijk in het leven? Uh, is er wel een god? Uh, ja, daar was ik echt naar nou op zoek. En in die tijd was mijn broer Volkert, die was op een studentenvereniging, die studeerde toen mm -hmm. in Rotterdam. En hij was bij studentenvereniging Ichters, dat is een christelijke studentenvereniging. En die hadden een zeilkamp in Friesland. En hij kwam heel enthousiast van dat zeilkamp terug. En hij zegt, Henny, dat is ook iets voor jou. Daar moet je ook naartoe, want het is heel goed, want jij bent ook op zoek. En ja, Dat is een christelijk zeilkamp, zijn christenen van allerlei kerken. En die gaan er lekker op vakantie zeilen. Ik ben net een week terug en ja, is ook wat voor jou. Ja, en ik had net een uh, vakantiebaantje en ik uh, had allerlei andere dingen aan mijn hoofd. Ik was er uh, zo van, nou ja, moet dat nou? Uh, zeilen, ja, dat leek me dan wel leuk, hè, want het was een zeilkamp. Ja, christenen, daar had ik uh, eigenlijk niet zo'n idee van wat ik me daarbij voor moest stellen. Ik dacht dan aan uh, mensen in zwarte pakken die de hele dag de Bijbel lezen en die niks mogen. Dus dat was mijn idee. ...van christen zijn. Misschien toch wel heel anders dan dat uh, ik het nu beleef... ...maar toen wist ik dat natuurlijk niet... ...had ik een bepaalde visie daarop. Ik was niet christelijk opgevoed... lazen ook niet in de Bijbel. Mijn ouders waren altijd druk in die bedrijven natuurlijk ook... Uh, ...om alles rond te krijgen. En dus ja, ik uh, dacht van ja... Als het niet leuk is, zo'n kamp met al die christenen... kan ik dan nog wel terug. Maar hij zei, nou ja, ik breng je er wel. En uh, als je het niet leuk vindt, dan haal ik je wel weer op. En als je dan... Uh... Uh, ja, denkt het is niks, dan ga je weer weg gewoon en uh, toch geen probleem. En ik betaal het ook wel voor je. Nou, dat klinkt natuurlijk ook wel aanlokkelijk, een gratis vakantie. Nou ja, alle uh, middelen en alle dingen heeft hij ingeschakeld om maar daar, mij daar te krijgen op een of andere manier. En toen dacht ik, nou ja, oké, okay, uh, ik ga er wel heen. Ik was in die tijd wat alternatief. Dus ik dacht, nou, ik zal wel opvallen tussen die zwarte pakken. Maar ja, het was natuurlijk een zomerzeilkamp, dus niemand liep daar in een zwart park of zo. En ze liepen ook niet de hele dag heilig boontje te spelen of met bijbels in hun handen. Dat viel me allemaal reuze mee. We gingen gewoon lekker zeilen. En dat leerde ik en dat vond ik heel erg leuk. Daarna heb ik ook nog jarenlang gezeild, alle vakanties. En wat ik daar ontdekte was dat dus inderdaad de, de christenen, die uh, straalden iets uit, de mensen met elkaar. En dat viel me heel erg op. Ik dacht, goh, wat zijn die mensen allemaal aardig voor elkaar, wat helpen ze elkaar. En al, ik had natuurlijk duizenden vragen over de Bijbel en uh, iedereen maar rustig dat beantwoordde. En ze dachten met mij mee en ze probeerden antwoord te geven op al mijn vragen. En we gingen dan af en toe in de Bijbel lezen. En toen kwam er op woensdagavond kwam er ook een dominee. En die vertelde eigenlijk over de liefde van de Heer God voor de mensen. En dat sprak mij nou net aan, want ik was natuurlijk op zoek naar blijvende liefde, hè, wat ik uh, toen straks al vertelde. Okay. En uh, ja, toen zei iemand van weet je, de Heer Jezus is door God eigenlijk gestuurd naar de aarde, dus God is zelf mens geworden in Jezus, zodat wij weer in contact kunnen staan met Hem. En toen dacht ik zo. Dat is iets bijzonders. Dus ja, toen ging me daar uh, allerlei vragen over stellen. Natuurlijk ik zei ja wie is dan die Jezus? Hoe ging dat dan? En uh, hoe kan dat nou allemaal? Dat de Heer Jezus is dan voor onze zonden gestorven werd er ook verteld. En daardoor uh, ja, zijn onze zonden vergeven wat je ook gedaan hebt. En uh, ja, dan kan je een eeuwig leven komen met de Heer Jezus. En toen dacht ik, eeuwig leven, dat klinkt wel interessant, maar vooral die liefde, dat hij altijd bij je blijft vanaf het moment dat je dus voor de Heer Jezus kiest, tot over de dood heen, zeg maar, zal je dan altijd in relatie met de Heer Jezus komen te staan. hij is terecht tot God, begreep ik. Dus de liefde heeft je aangesproken. Ja, dat klopt. En toen uh, heb ik het gewoon uitgeprobeerd. Toen zei ik uh, van nou, uh, Heer Jezus, als u uh, daar bent, wilt u dan in mijn leven komen. Was dat ook uh, tijdens die kamp? Het was tijdens dat zeilkamp, ja. Toen uh, ging ik daar goed over nadenken. En ik heb met verschillende mensen daarover gesproken. En toen kreeg ik ook een Bijbel van iemand daar, om dat eens na te lezen allemaal waar dat dan staat, dat God van de mensen houdt. Ja. Want uh, daar, daar staat ja, er zijn dus heel veel teksten over in de bijbel, maar dat had ik nog nooit gehoord. Mm -hmm. Ik uh, was helemaal geboeid daardoor. Ja. Na die bekering, zeg maar, ben je, heb je je aangemeld bij een kerk, ben je naar een kerk gegaan om de diensten te volgen? Hoe ging het verder? Nou, ik was dus uh, inderdaad op zoek. Ik was thuisgekomen en toen dacht ik, ja, hoe, uh, hoe gaat het nu eigenlijk verder? Want ja, al die mensen van het Tzeilkamp, die wonen over heel Nederland. En ik zat als enige christen, voor mijn gevoel, hier in Zandvoort als student. En uh, mijn broer die ging dat ook weer naar Rotterdam studeren. Weer. En uh, toen dacht ik, ja, hoe moet het nou verder? En via een vriendin hoorde ik dan dat er een, uh, een jeugdgroep was... bij de kerk van de Nazareners, wat in Haarlem. Dat zit er nog steeds trouwens aan de Zijlweg. En daar kwam ik eigenlijk op een jeugdgroep terecht. Het was heel erg leuk. Ook een christelijke kerk. Het zit een beetje tussen de Baptistengemeente en... Uh, hij de kerk in. En uh, ja, ik voelde me dan wel thuis. Het was een hele leuke jeugdgroep waar ik veel uit de Bijbel heb geleerd, ook eigenlijk. Dit is uh, CFM Zandvoort, het laatste uur, waarin wij een gesprek hebben met Henny van Petergem, geboren en getogen Zandvoortse. Henny, ik heb begrepen dat je ook bij een zanggroep gezongen hebt. Uh, kun je er iets over vertellen? Ja, de, je hebt zo'n zanggroep, de Continental Singers, en uh, ik was... Uh... Dus uh, naar uh, zo'n concert gegaan van de Continental Singers. Dat was in uh, ook de kerk van Nazarene op een avond. En eigenlijk was ik nooit in een kerk geweest. Dus ik zat tegen die vriendin, nou ja, in een kerkgebouw moet dat nou. Maar goed, ik ging dan toch mee uiteindelijk. En er was een geweldig concert van de Continental Singers. Dat was een Amerikaanse zanggroep. En die trokken door heel Nederland en die gaven overal optredens, vaak in kerken. En ik dus mee. En wat mij zo aansprak was dat die mensen zoveel uitstraalden. Zoveel liefde en warmte straalden ze uit. Ik uh, lette niet eens op van, uh, dat het christelijke teksten waren. Of, of uh, ja, uh, dat het in een kerkgebouw was op dat moment en zo. Dat had ik eigenlijk allemaal niet door. Maar toen in de pauze, toen werd er een oproep gedaan. Van ja, als jij nou ook wil meezingen in zo'n groep. Kom je dan opgeven in de pauze. Nou ja, ik denk als het nu de tijd van de... Toen de tijd van de idols en zo was geweest. Had ik misschien met zoiets meegezongen. Maar ja, ik wilde heel graag zingen. Dus ik dacht, nou dat is geweldig. Ik ga daar uh, naartoe. En... Uh... Uh, toen uh, kon ik dus ook mee gaan zingen uiteindelijk. Ik heb auditie gedaan en ik zong uh, mee met mijn... Uh, toen hadden we nog LP's uh, van de Continental Zingers. Moest ik auditie doen en dat zetten ze dan steeds zachter. Nou, uiteindelijk hoorde je dan mijn stem en dat keurde ze goed. En uh, nou ja, als je dan christen was, dan kon je ook meedoen. Dus uiteindelijk uh, ging je daar ook mee zingen. En dat was dan elke vrijdagavond ging ik op de fiets naar Lisse. In Lisse stapte ik dan op de auto van de mensen die daar vandaan uh, gingen helemaal naar Utrecht en in Utrecht stapten we dan op een bus mm. en dat was onze tourneebus en die ging uh, overal naartoe door heel Nederland en elk weekend deden we dat. Het was heel erg leuk. En hoe lang heb je dat gedaan? Nou eerst één jaar en uh, later heb ik nog een jaar gedaan want ik was uh, zo enthousiast daarvan en we kwamen niet alleen uh, door heel Nederland in allerlei kerken maar ook in het buitenland en, uh, ja, hele tournée maakten we van Nederland, België, Frankrijk, Spanje. En uh, ja, Oostenrijk, Zwitserland, ik weet het niet, Hongarije, ook veel Oostbloklanden. We hebben zelfs nog Bijbels gesmokkeld, weet ik nog. In die tijd uh, mocht je dan ook geen ja. Bijbels hebben en zo. En uh, in die landen dan, hè. En uh, ja, ik heb heel veel bijzondere dingen meegemaakt in die tijd daar. En heel veel gezongen. Mijn stem was daardoor ook heel goed gevormd. Wat heb je daarna gedaan, na de periode met die uh, Continental Singers? Nou, ik ben gewoon heel actief uh, in mijn werk geweest. Ik was onderwijzeres in die tijd dat ik de Jezus leerde kennen. En ik weet nog goed, ik zat op de Pabo, dat was uh, in Haarlem. Eerst deed ik de kleuterlijst en daar kon je toen nog kiezen of je de christelijke richting wilde of de openbare richting. Nou, ik deed de openbare richting, want voor die tijd was ik natuurlijk geen christen. Maar toen kwam ik natuurlijk enthousiast bij de, ja, de christelijke leraar, of hoe heet zo iemand, die de onderwijs geeft over de christelijke akten voor het onderwijs. Toen zei ik, ja, nou, en nou zit ik al in het derde, vierde jaar, weet ik veel zoiets, en... Uh, ik wil eigenlijk ook voor christelijke scholen les kunnen geven. En toen kreeg ik een versneld programma om toch ook de christelijke akten te halen. Zodat ik ook op christelijke scholen les kon geven. En nou, ik heb op allerlei soorten scholen les gegeven uiteindelijk. Maar bijvoorbeeld ook uh, uh, in de Bijlmer bij een evangelische school. Dat is dus een, uh, een christelijke vorm van onderwijs. Uh, ja, waarbij het uh, wat vrolijker toe gaat soms. Uh, Qua liederen en zo dan de echt wat ja, zwaardere kerken kan je zeggen. Ik was natuurlijk niet met, met orgel opgevoed bijvoorbeeld. Dus ik hou niet zo van orgelmuziek, maar meer van wat vrolijke muziek. En door de gospelgroep had ik natuurlijk ook veel vrolijker muziek uh, leren zingen. En uh, nou ja, dat was bijvoorbeeld op zo'n evangelische school allemaal wat, wat vrijer, wat, wat leuker. En aldoende ging ik ook zoeken naar wat een kerk met wat uh, muziek zonder orgel. Want die liederen hebben jullie ook gezongen bij de Continental Singers, natuurlijk? Ja, de Continental Singers die hadden gewoon de vlotte liederen van de Continental Singers. Uh, die wij zongen in, in die kosmogroep, uh, inderdaad. Maar uh, je bedoelt in die kerken zongen we dat ook? Wat was de... Ja, dat uh, de liederen, dus die je uh, aantrekkelijk vindt. Die worden dus ook gezongen bij de Continental Zinger. De vrolijke liederen, jou. Oh, zo bedoel je. Ja, ja, dat soort liederen. Dat sprak mij natuurlijk iets meer aan dan uh, liederen met orgels, Zoals ze destijds uh, in de Nazarenekerk zongen. En misschien ook hier in de hervormde kerk. Dat, dat sprak mij niet zo erg aan. Omdat ik daar niet mee was opgevoed, orgelmuziek. Hè? En uh, ik uh, vond het heel leuk. Ja, wat vrije liederen met drumstel en gitaren. En andere muzie muziekinstrumenten. En uh, toen ging ik op zoek eigenlijk naar een gemeente, een kerk waar dat ook gezongen werd, dat soort muziek. En dat bleek uh, de Pinkse gemeente te zijn in Haarlem. En daar ben ik toen heel lang geweest. Dat sprak me heel erg aan, vooral de muziek en de blije manier van geloven. Zingen bij de Continental Singers heb je ook meegedaan met allerlei evangelisatieactiviteiten, heb ik begrepen. Kan je er iets over vertellen? Ja, ik werk dus altijd in het onderwijs, want ik ben dus onderwijzeres. En dan heb je hele lekkere, nog steeds lange vakanties. En dat willen ze ook wel gaan veranderen in het onderwijs, maar ik vond het wel geweldig altijd. Want uh, dan kon ik zomaar zes weken eruit. En uh, zes weken was lekker lang. En dan kon ik naar het buitenland, bijvoorbeeld uh, bij andere studentenverenigingen in Engeland of in andere landen... Uh, inderdaad uh, ja, ook uh, van die Jezus vertellen dat vond ik heel fijn om dat te combineren met uh, of dus met die zanggroep of met zo'n studentengebeuren uh, dat we met studenten van allerlei landen evangelisatieacties hielden op de straten van uh, buitenlandse plaatsen zoals Barcelona in Spanje of uh, in Londen en uh, andere plaatsen in Engeland dat uh, deed ik uh, heel veel zomers eigenlijk ik deed ook wel veel mee met zomerkampen leiden, kinderkampen, tienerkampen, vond ik ook erg leuk. Dat was dan vaak wel in Nederland, bij Stichting in de Ruimte, in Soest, waar ik vroeger ook de bijbelschool heb gedaan. En uh, ja, al die jaren heb ik eigenlijk uh, verteld van die Jezus in al die vakanties, zover als dat mogelijk was in uh, alle orde waar ik was. En ik had ook het idee dat ik naar Brazilië moest eh, om daar de straatkinderen van de heer Jezus eh, en zijn liefde te vertellen. Dus daar ben ik ook nog geweest bij de familie van Eik. Die zag ik toevallig deze week nog op televisie in een programma van de evangelische omroep. Die zijn daar eh, 40, 50 jaar geleden naartoe gegaan als echtpaar. En die hebben daar eh, de kinderen van de straat eh, opgevangen. Die geen eten hadden en eh, hun ouders geholpen. En dan kregen bijvoorbeeld zo'n gezinnetje een geitje en een groentetuintje. En dan konden ze goed voor hun kindertjes zorgen. Moesten ze wel leren nog groenten te eten. En uh, dan kregen ze op zo'n schooltje ook goed te eten. En wat net schoolkleertjes. En dan s'avonds sliepen ze gewoon weer bij hun ouders uh, in de in huisjes. Maar ja, ik heb gezien hoe ze daar allerlei dus soort ontwikkelingswerk hebben gebracht. En uh, bijvoorbeeld in een indianenreservaat waar ik was in Brazilië. ...daar zag ik dan uh, ja, dat uh, toen helemaal uh, ja, niets was... ...geen, geen uh, opvang voor de zieken, zeg maar... ...geen EHBO-post, ja. geen ziekenhuis, geen scholen... ...alles wat hier heel normaal is, wat is er daar niet? En nu, 20, 30 jaar later... ...is daar ja, een heel veel veranderd eigenlijk. He, dan, dan hebben ze wel uh, scholen, medische opvang... Nou, wat ik zei, die groentetuintjes, geiten en kinderopvang en dat soort dingen allemaal. En dat vind ik zo geweldig om te zien. Hoe één echtpaar die toegewijd is aan God. He, God stuurde ze dan, uh, naar hun gevoel, ook naar Brazilië. Daar hadden ze ook hard voor om in dat land te zijn. Ik denk dat God ook uh, luistert naar wat in jouw hart is om voor hem en met hem te gaan doen. En dat vond ik geweldig om te zien. En... Uh, ja, ook in de steden ben ik geweest in Brazilië, waar ze ook uh, tieners en kinderen van de straat opvingen, die daar uh, vaak drugs en lijm snuiven. En uh, heel uh, jong al overlijden. Dat heb ik ook gezien. En daardoor is mijn leven eigenlijk helemaal veranderd. Dus je bent uh, heel vaak in het buitenland geweest, om mee te doen met uh, evangelisatieactiviteiten. Hier in Zandvoort uh, heb ik begrepen dat jullie dus ook een... ...de activiteiten hebben ontwikkeld... ...kan je er iets over vertellen? Ja, ik was dus op een gegeven moment... Uh, ja, ...is mij duidelijk geworden van... ...ja, ik kan wel zo de hele wereld overgaan... ...en uh, overal Gods liefde praktisch uh, brengen... ...en ook misschien door te vertellen... ...maar ja, Zandvoort is toch ook wel een dorp... ...waar uh, heel veel mensen eigenlijk uh, niet die Jezus persoonlijk kennen... ...en ik dacht van ja, nadat ik... Uh, die Jezus had ontmoet. Uh, ja, wie heeft er daarna nog de Heer Jezus ontmoet? Toen ik een beetje om me heen ging kijken, toen dacht ik van: hey, eigenlijk ken ik geen enkele tiener die de Heer Jezus nog heeft leren kennen in die periode. En uh, ik denk van apart eigenlijk. Dat hier komen zoveel jongeren, zoveel tieners, zoveel mensen, vakantievieren, echtbaren, ouderen, van alles en nog wat in Zandvoort. Het, het, het grootste aantal echtscheidingen is in Zandvoort, het grootste aantal eenzame ouderen. Mm -hmm. En toch zijn er zo weinig mensen die de Jezus hebben leren kennen. Terwijl de Heer Jezus, net als ik toen, toen mijn ouders gingen scheiden en ik ook eenzaam was, uh, ja, toch... Bij die deze zou uh, uh, ja contact zouden kunnen krijgen vanuit hun pijn en verdriet zouden ze juist anders met hem kunnen delen. Maar ik heb altijd gedacht van, er komen hier wel 4 miljoen toeristen. Per jaar. Per jaar. In de zomervakantie. Ja. En uh, ik was natuurlijk over heel de wereld gegaan, al die plaatsen, om uh, ook met jongeren en zo uh, evangelie te vertellen. En vooral ook in Amsterdam was ik vaak. Ja. Hè, ook uh, met drugsverslaafd heb ik gewerkt en uh, prostituees heb ik geholpen om weer van de straat te komen. Ja, ja. Ik heb voedsel ook uitgedeeld, heel praktisch ook bezig geweest met kleding en uh, dingen. Maar hier in Sandvort, uh, in Zandvoort, Ja, van jullie, uh, dat was toen nog niet zo dat, dat er hier iets was. Dus we zijn hier begonnen. Nou, ook een paar jaar geleden, dan met uh, evangelisatie op de markt. Dat we ook uh, mensen van de Heer Jezus hebben verteld. Maar ook praktische hulp. Dat we veel uh, bijvoorbeeld asielzoekers hebben geholpen aan spullen als ze geen spullen hadden. Of verbaden dat hun familieleden ook naar Nederland zouden mogen komen. Nou, en dan, dan is dat mooi als je dan gebedsverwordingen mag zien. Dat inderdaad de familie van zo'n asielzoeker naar Nederland mag komen. Of dat ze een. Uh, ...een status krijgen, zeg maar een paspoort... ...en een huisje of wat eten of een baan. Weet je, we bidden gewoon voor alles wat er niet is. Zoals dat we een keer bij een familie kwamen... ...die uh, hadden wel een mooi huis aangeboden gekregen... ...van de woningbouw hier... ...en die hadden waarschijnlijk dan ook een paspoort en zo... ...maar ze hadden helemaal geen spullen, ze sliepen op de grond. En wij hebben dan de internetsite www.gebedzandvoort.nl... ...en dan had iemand ons gevonden... Uh, er was een meneer uh, die uh, was bekend met een asielzoekerscentrum ver weg. En hij wist dat er dus een moeder en een kind hier naartoe zouden komen. Maar ja, ze hadden hier nog helemaal niks. En dat liet hij ons weten van, kunnen jullie als evangelische gemeente deze mensen opvangen? Nou, toen waren we nog maar net begonnen met het kerkje, de evangelische gemeente Zandvoort, Huis van Gebed... Aha. En dus uh, ja, wij zeiden ja, wij willen die mensen graag helpen. Dus we gaan wel even kijken wat we kunnen doen. Aha. Heel praktisch zijn we ook ingesteld. Hè, want... Om de dood te bereiken, wat voor activiteiten ja. uh, hebben jullie ontwikkeld? Verder. Nou daarnaast uh, hebben we dus een gemeente gestart, hè, Huis van Gebed, Zandvoort. Ja. En uh, daar, we komen dus elke zondag bij elkaar. We mogen daarvoor in uh, de pizzeria Bino zijn. Dat is uh, op zondagmorgen om tien uur. En daarnaast hebben we ook gebedstijden. We bidden bijvoorbeeld voor de zieken op de maandagmiddag. Dus daar kunnen alle mensen terecht die ziektes hebben of problemen of andere dingen. En dan bidden we voor de mensen. We helpen. Dus ook mensen praktisch, als ze er ergens nood aan hebben. Ja. Kleding dat heb je net of materie. Van de, uh, ja, klopt. De familie. Ja. Ik heb begrepen dat volgende maand, 13 april, een genezingsdienst is. Ja, klopt, dat organiseert ja. dus ook. Dan komt even Jon Zelstra. Kan je er iets over vertellen? Ja, Jan Zelza die, uh, is dus uh, leider van de gemeente, een kerk dus ook in Leiderdorp, een hele grote gemeente. Ik denk wel duizend uh, mensen, zo groot. En daar zijn elke week, uh, de eerste en de tweede uh, zondag van de maand, hebben ze daar Zaanse genezingsdienst. En wij hebben daar ook uh, cursussen gevolgd. En uh, toen zei die uh, dominee Zelza ook van, nou ik ga door heel Nederland met de genezingsdiensten binnenkort. En uh, nu is hij dus ook al één keer geweest in november in Zandvoort. En nu komt hij opnieuw. We hebben daarvoor gebouwde krocht uh, afgehuurd. En uh, dan komt Dominic Sassa met zijn team om voor de zieken te bidden. En dat is altijd heel bijzonder om mee te maken. Want weet je, we hebben een levende God... En de Heer Jezus, die kan je lezen in de Bijbel, die genast mensen van allerlei ziekten. En die hielp ook mensen met allerlei problemen. Nou, wij zijn dan christenen, dus wij zijn eigenlijk volgers van de Heer Jezus. Het is dus de tweede keer dat jullie een genezingsdienst organiseren? Ja, daarom doen we dat. De eerste keer, kan je daar iets over vertellen? Zijn dat een, ja, mensen ook genezen? Ja, dat is wel heel leuk, want ja, je, je huurt dan een gebouw af... En dan moet je maar afwachten hoeveel mensen erop afkomen in Zandvoort, weet je dat natuurlijk nooit. Je weet wel, nou, er zijn niet zo heel veel uh, christenen in Zandvoort. En uh, vinden mensen dat uh, interessant om daar naartoe te gaan. Maar we vonden het toch heel, heel mooi dat het toch wel uh, een uh, redelijk volle zaal was met zo'n 200 uh, mensen die de dienst bezochten, de genezingsdienst. En er waren dus mensen die inderdaad naar voren gingen voor genezing. En dat was heel bijzonder om te zien, dat mensen ja, hun ogen werden geopend of dat uh, hun benen het weer goed deden. En ja dat is de bedoeling dat mensen dus uh, de heer Jezus leren kennen in eerste instantie. Als we dat willen natuurlijk. Hè. Dus daarvoor wordt een oproep gedaan ook. Er wordt eerst natuurlijk een stuk uh, muziek gespeeld. Heel veel leuke vlotte muziek is er. Met gitaar en drumstel en zo. Daarna heb je dan een... Uh Inleiding van de dominee, die, de meneer Zijlstra, die dan uh, het een en ander vertelt vanuit de Bijbel, ook over genezing. En dan uh, vraagt hij van wie wil de Heer Jezus in zijn hart vragen. Zoals ik op dat zeialkamp eigenlijk deed, weet je wel, dat is een beslissingsmoment dat je kan hebben. En daarna gaat hij ook voor de zieken bidden. En iedereen die dat wil, die krijgt gebed. Hij blijft net zo lang totdat iedereen die dat wil, gebed heeft gehad. Ja, is in van geval dat vaker te doen... Ja. dat is, is al de tweede keer dat jullie een genezingsdienst organiseren. Gaan jullie in 2012 nog een keer doen? Ja, dat zou best wel kunnen. Ik, ja, we kijken gewoon hoe het loopt en of er nog plek is. Want meneer is heeft het heel erg druk. Omdat hij nu door heel Nederland, maar ook in het buitenland, deze evangelisatiediensten, de genezingsdiensten houdt. Moet je heel lang van tevoren inschrijven. Ja. Of... Ja, hoe noem we dat, opgeven dat hij hier naartoe kan komen. Dus we hopen dat het na 13 april dat hij dan natuurlijk nog een keer gaat komen. Maar we richten ons nu natuurlijk helemaal op 13 april, dan is het om half acht in gebouwde Krocht. Iedereen is welkom, het is ook gratis toegankelijk, dat vragen mensen altijd aan mij, dus daarom zeg ik het extra. Je kan makkelijk parkeren in het Louis-Davis-carré daaronder. En de zandvoorters kunnen natuurlijk ook makkelijk uh, misschien op de fiets of met de auto komen, maar als mensen slecht het zijn, kunnen ze natuurlijk altijd uh, daar in het Louis-Davis-carré parkeren. En kan je vertellen waar we meer informatie kunnen krijgen over die genezingsdienst? Ja, je kan altijd het huis van gebed uh, mailen of bellen. Het uh, adres van de website is www.gebedzandvoort.nl Ik herhaal www.gebedzandvoort.nl En ons telefoonnummer is 06-40-23-6673 Ik herhaal 06-40-2373 6673. En het is dus vrijdag 13 april om half acht in theater, gebouw de Krocht, op de grote Krocht, nummer 41. Iedereen is uh, welkom. Hartelijk dank aan voor het gesprek. Um, dus op de website kunnen de luisteraars meer informatie krijgen over de genezingsdienst. En ze kunnen natuurlijk ook bellen, en dan krijgen, kunnen ze ook. Uh, ja, meer informatie over die dag krijgen. Hartelijk dank voor dit interview. U hebt geluisterd naar het interview met Henny van het Huis van Gebedsantwoord. Vanaf 15 april kunt u luisteren naar het gesprek met Alexandra Speyer. Ze is binnenhuisarchitect en fotomodel en ze vertelt over haar keuze voor Jezus Christus. Meer informatie over het Huis van Gebedsantwoord en de volgende interviews kunt u vinden op onze website. www.gebedsantwoord.nl onder het kopje Streaming Audio in het menu. Daar kunt u ook... En de agenda lezen over onze andere activiteiten. En wij wensen u een prettige avond en tot de volgende keer. So it's God. Is it Wurste Schatz blijft voor die bestehen, die je schon lebt.